Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Als je ouders in de bijstand zitten, zou je toch langer thuis moeten kunnen wonen. Nu krijgen mensen nog minder bijstand als hun kinderen 21 worden... omdat je uitkering lager wordt als je een woning deelt met meerdere volwassenen. De minister van Armoedebeleid wil dat die grens nu 27 jaar wordt... zodat jongeren langer thuis kunnen blijven wonen als het ze niet zelf lukt om genoeg te verdienen... Er werd regelmatig een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld als de gemeente bang was dat de jongere dan dakloos werd. Maar zulke uitzonderingen zijn ingewikkeld en kosten veel tijd. En daarom wil de minister nu dus de wet aanpassen. De hoge brandstofprijzen zorgen er vermoedelijk voor dat we langzamer op de snelweg rijden. Blijkt uit data van onze gemiddelde snelheid op de weg, zegt onder, onderzoekers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Op meer plekken dan een derde van de wegen lag de gemiddelde snelheid afgelopen week lager dan een maand geleden. Een mevrouw in Amsterdam heeft een slimme deal gemaakt 35 jaar geleden. Ze huurde toen voor de vaste prijs van 400 gulden een huis van haar werkgever. En door die vaste prijs betaalt ze nu nog steeds 181,50 euro omgerekend. Daar is de nieuwe pandeigenaar niet blij mee. Maar de rechter geeft de verhuurster gelijk, schrijft het AD. Ze mag er blijven wonen voor het lage bedrag. Want de nieuwe eigenaar heeft al zoveel verdiend met de waardestijging van het pand dat hij dit wel kan hebben. De muziekwereld heeft geschokt en bedroefd gereageerd op het onverwachte overlijden van Taylor Hawkins van de Foo Fighters. De band zou gisteren optreden op een festival in Colombia. En een uur voordat het concert zou beginnen werd duidelijk dat de headliner niet kon komen. En kreeg het publiek te horen waarom niet. niet dat het omdat their drummer Taylor Hawkins just passed away. Ja, muziek van de Foo Fighters gedraaid en er werden honderden kaarsen op het podium gezet. En dan nog het weer, 12 graden op de wallen, tot 18 in het binnenland. In het noorden al wat meer wolken. Morgen zonnig en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is in de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Noord-Holland staat 3 kilometer file bij Den Oever. A6 Muiden richting Lelystad tussen Knoopbund Muidenberg en Almerepoort 3 kilometer file. Op de A7 hoorn tussen Afrit-Averhoorn en Purmerend Noord 4 kilometer file. De A10 bij het Goentunnel vanaf Landsmeer 3 kilometer door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Golden sky and the sweet. hier in Zandvoort, daar word je gewoon blij van. En als je deze plaat hoort op de Zandvoortse Radio ook natuurlijk. Kijkers en luisteraars weer blij met uh, Jerry en de Pacemakers... uit de jaren 60. You Never Walk Alone. Zo dadelijk gaan we in naar meer het slot van de wedstrijd. Uh, eerste helft uh, van vandaag uh, van de wedstrijd uh, FC meer tegen SV Zandvoort. We stonden net achter orde van Jan van der Leden, dus het is uh, werk aan de winkel... Eens even kijken of dat uh, inmiddels uh, gelukt is. Dat horen ze dadelijk uh, van uh, Jan van der Leden. Maar eerst hebben we nog een lekkere danceclassic uh, voor je. Hier is Can You Feel It?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 net uh, doorbreekt en heel goed verdedigd wordt, weinig kans is komen er wel. Oké, okay, oké, okay, dus, oké. Okay. Ik zou zeggen dat uh, dus als meer ook wel een afgekeurd dobbet uh, heb gemaakt, wat afgekeurd werd, werd wegens een overtraining die van tevoren gemaakt zou zijn. Ik had hem niet gezien, maar... Uh... Nee, ik, ik keur hem goed uh, Jan. Ah. <laughs> ja toch?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 And swing that round for me, sweetie. You know, I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip oh, oh, that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, strip that down, girl. Love when you hit the ground. you know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 When you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Scroll oh. back down, girl. Yeah, yeah, yeah, yeah. Scroll back down, She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around tell she got the buzz, yeah. Word. Five shots, and she in love now. Shots. I promise when we pull up, shut the club down. Yeah. I took up from a man, don't nobody know. No.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 en swing that ground for me Baby You know I love it when the music's like But come and strip that down for me Yeah, yeah, yeah, yeah Je hoort groot hit van alweer uh, vier jaar geleden Strip that down uh, Inderdaad Lion Pain En uh, uh, Weet je we, <laughs> Die andere wil ik even vergeten Zodadelijk gaan we het strand op eens even kijken wat de mensen allemaal... hoe de mensen reageren op het, uh, ja, de brand bij uh, Tam Tam. Maar uh, eerst deze zou de nieuwe zin van onder meer Thomas Akda en Rob Sanchez. Kaartje Papi doet dat mee.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 Vandaag, daar ik iemand zo mis zou.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 Nou, afgelopen week, je zei het net al in het uh, nieuws, uh, in het korte uh, albert -Jan, afgelopen dinsdag een uh, hele grote brand uh, op het strand, uh, Strandpavillon 12, hebben we het over uh, Tam Tam voor het grootste gedeelte in Vlammen opgegaan. Al oh, zeg ik wel dat ik gisteren een filmpje zag... in het rechter gedeelte, zeg maar, het ja. zeg maar die, die losstaande tent... die is nog in tact gebleven. En de heren en dames van TamTam -tam hebben daar de gelegenheid voor opgepakt en uh, gewoon ervoor gezorgd dat uh, dat weer open kan... en dat er toch dan, uh, nog een uh, stukje tamtam -tam op het uh, strand aanwezig is. Want wat een ramp uh, voor uh, dit paviljoen. Ja, want de restanten van het strandpaviljoen Tamtam... trokken veel bekijks op de vroege dinsdagmorgen. Veel zandvoorters wilden met eigen ogen zien... wat de brand afgelopen nacht had aangericht. Het is vreselijk, zo vertelde een man... die elke ochtend een rondje langs Tamtam -tam Beach rijdt... met zijn scootmobiel en zijn hondje...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 met alles en alles regelen. En, uh, ja, laten we hopen dat... er uh, ga ook steunen trouwens door even te kijken. Hè? Van, uh, als ze we weer open zijn. Uh, laten we hopen dat ze toch van dat hele kleine stuk uh, parfum... wat nog overgebleven is, uh, weer uh, wat uh, moois uh, kunnen maken. Dit voorjaar hier in Zandvoort. Het zou je toch niet nog een keer gebeuren, hè? Nee, haal maar op. Hier is uh, UB40 en If It Happens Again. If It Happens Again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 When you're stabbed in the back and the soft in the it, wind Then it's time to move along If it happens again, I'm leaving I'm back to my things ain't gone If it happens again, I'm not looking back And I won't say I told you so I won't say I told you so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 Uh, tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dus weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Gelukkig maar. En eerst genieten we nog even van het heel, heel lekkere sportieve weekend. Dit weekend. Vandaag de 30 van Zandvoort. Morgen de omloop. En uiteraard ook uh, de grote circuitrun. Afgelopen week in Nederland. Genesis. En heel veel is daarbij. We did, we did, yes. zandporters konden hun geluk niet op, want ze waren erbij. Het optreden van Genesis in Siggo uh, afgelopen week op maandag en uh, dinsdagavond. Jorde, The Invisible Touch. Dit is ZFM.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 Ja? En ik kwam ze dus de kleedkamer in Lengen. brengen. Ik zeg, alsjeblieft, jongens, je ziet het altijd. Ja, een beetje ik vitamines. Heb een, ik heb er rode pepers in gedaan. <laughs> kijk, ik kijk, kijk, kijk, kijk, heeft het geholpen? Veld, hè? het? Nou, de wedstrijd is nu uh, vijf minuten koud. En, kijk opgaan, het is niet, niet veel bijzonders aan beide kanten nog. Het wordt nu opgebouwd door ons. Hm? Er zijn geen wissels in ieder geval in de uh, ja. Uh, yeah. uh, yeah. Philip paart nu naar uh, Salim. Die, die kan de bal meenemen, die gaat het stadsgebied in. Die geeft hem niet af naar Jesse. Die geeft hem af naar Jesse. Oh, Jesse voorlangs. Stook, Jan. Oh, yeah. tegen de paal. Jeetje, meneer, Ja, dus ja, er zijn wel kansen, paal, uh, Jan. Ja. En weer een vliegtuig over. Nou ja, ja, ja, dat hoort bij uh, als, uh, als meer. Dat, uh, ja. dat, uh, dat weet je <laughs> ja, is, ja. Nou ja, en af en toe uh, even een tulpje meepikken waarschijnlijk. En dat soort uh, dingen. Ja. Ja. Nee, maar uh, Jan, jij gaat uh, de tweede helft ook voor ons uh, in de gaten houden. Niet gewisseld. We gaan gewoon weer op volle oh, kracht oh, vooruit. Dillen, dillen, dillen, dille, rode kaart. Domme. Nee, geel. Poeh. Als het nu brak uit en Dylan was met nog twee verdedigen, moest hij die mensen oppakken, ja. hij haalde hij me eigenlijk nog een beetje grob onderuit. Oké, okay, was het geen uh, doorgebroken speler? Hij was, <laughs> hij was niet echt doorgebroken, gelukkig ook, ook niet in de hoofd van de tijd kreeg. Dus uh, hij kreeg geel. Maar dat, ik had zo wel ook Nou ja, dus uh, tot nu toe uh, ja, hebben we het niet te klagen met uh, de arbiters. Nee, dat moet niet Het gaat goed. Dat goed.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 Vanmorgen hoor je mooi nieuws uh, op de Zandvoorts Radio... over de tulbandactie van de Rotary Club. Maar wat is de Rotary Club uh, nou eigenlijk? Nou, uh, daar hebben ze een uh, open dag voor... en uh, zometeen uh, na de volgende plaat gaan we het uh, daarover hebben. En die volgende plaat is deze, van uh, Willy William. Bandera, de la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 De Dijs, it had to be the only one for me is you en nu voor me zo so happy together zo so happy together, And how is the weather nou het weer is prima hoor. hier iedereen zandvoort hebben we absoluut geen klaargaan We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. Daarna zijn we er nog één uur lang. Ik zeg tot zometeen.